De vraag die in de instituutsraad werd gesteld toen dit stuk aan de orde kwam... ...was wat de relatie is tussen de op handen zijnde bezuinigingsgronden van het departement en dit project. Ik neem aan dat die vraag u al meer gesteld is. Die vraag is inderdaad al meer gesteld. Dan zult u er ook wel een antwoord op hebben. Er is geen enkele relatie. Dat kunt u nou wel zeggen. Maar daar gelooft niemand wat van. Het zou wel heel toevallig zijn dat het net nu komt. Nu ze moeten bezuinigen. Het is toch heus zo. Dacht u nou werkelijk dat wij daarin trappen? Het departement doet er niks anders dan bezuinigen. Ik heb al twee jaar een vacature. En die is door het departement gewoon geblokkeerd, zogenaamd uit bezuinigingsoverwegingen. En dan moet ik nou zeker geloven dat dit geen bezuiniging is. Het is geen initiatief van het departement, het is een initiatief van de vakbeweging. Oh, dan zou ik wel eens willen weten wat het belang van de vakbeweging is. Ik heb vriendjes bij de vakbeweging en die hebben me verzekerd dat de vakbeweging er niets mee te maken heeft. Dan hebt u anderen gesproken dan de mensen waar ik mee te maken heb. Waar zal ik het neerzetten? Zet u maar op de tafel. Oh ja. Zou ik misschien met een van u van plaats mogen wisselen? Ik krijg namelijk last van mijn ogen als ik in de zon kijk. Natuurlijk. Wilt u suiker en melk? Graag. Ik heb ook gelezen dat het een initiatief van de vakbeweging is. En ik heb geen reden om daaraan te twijfelen, maar het geval wil dat er op ons instituut maar twee personeelsleden lid van de vakbeweging zijn... Telt deze maatregel dan toch ook voor de anderen? Ze is op aandringen van de vakbeweging opgenomen in het ambtenarenreglement. Dat zou ik toch willen horen, wat, wat, wat, wat, wat, wat de vakbeweging er nou voor belang bij heeft. Dat iemand niet meer willekeurig ontslagen kan worden als hij daarvoor een goede beoordeling heeft gehad. <lacht> ja, ja, ja. En als hij slecht heeft, dan ligt hij eruit. Daar gaat het nou juist nog om. Dat ze een stok in de handen krijgen om een hond te slaan. Maar dan toch pas als hij drie keer een slechte beoordeling heeft gehad... Bovendien is het voor mensen prettig als ze weten hoe er over hun werk gedacht wordt. De meeste mensen krijgen dat nooit te horen. Wie zegt dat? Ik kan dat wel uh, volgen. Ik heb elk jaar met ieder van mijn mensen een gesprek over hun functioneren... maar dat gesprek heeft nou juist een waarde doordat het niet wordt vastgelegd. Als mensen weten dat de dingen die ze zeggen in hun nadeel kunnen gaan werken... dan zeggen ze ze niet meer. Ik kan het helemaal niet vol. Mijn collega's zijn toevallig ook mijn vrienden... En je vrienden beoordeel je niet? Zou zo'n officiële beoordeling niet facultatief gemaakt kunnen worden? Alleen voor de mensen die de prijs opstellen? Dan zou het ambtenarenreglement veranderd moeten worden. Dat kan natuurlijk niet. Nou, ik weiger in ieder geval om mijn vrienden te worden. En dan wil ik nou wel eens zien wat ze daartegen, wat, wat, wat, wat ze daartegen doen. Samenvattend kom ik tot de slotsom dat het ministerie onder de indruk is van het vele werk dat door de werkgroep Zelf Evaluatie Instituten is verzet. Zij stelt bovendien met voldoening vast dat de werkgroep haar taak met een dusdanige voortvarendheid heeft uitgevoerd dat zij ruim vroeger de gestelde datum van 1 april over de uitkomsten van haar beraadslagingen verslag heeft kunnen uitbrengen. Zij betreurt het echter in hoge mate, dat de werkgroep in haar eindconclusie oordeelt, dat zelfevaluatie op zichzelf zeker nuttig is, maar dat het door de grote diversiteit van de instituten geen middel is om tot een onderlinge vergelijkbaarheid te komen. Als dat zo zou zijn, en ik zeg met nadruk, als dat zo zou zijn, dan zou dat betekenen dat de minister bij de komende bezuinigingen geen andere weg openstaat dan bij zijn middelen toewijzing louter kwantitatieve normen van financiële aard te hanteren. En wat dat bij een te verwachte bezuiniging van ongeveer 20% voor een ieder van u betekent... Hoef ik hier niet uiteen te zetten. En wat dat betreft is het standpunt van het ministerie dat het beter is om een aantal minder goed functionerende instituten te sluiten in plaats van een zo forse ingreep in al de instituten vooralsnog onveranderd gebleven. Om die reden dring ik er nog eens met de grootste klem op aan dat wij met z'n allen alsnog een instrument ontwikkelen. Om middels zelf-evaluatie tot een onderlinge vergelijking te komen. Ik nodig u uit om daarover na de lunch met ons van gedachten te wisselen. Hoe loopt u ook kans om opgegeven te worden? 20% heb ik net gehoord. Hmm. Zou ze toch niet liever een paar instituten sluiten? Ik denk het wel. Ik denk zelfs dat het al beslist is. Wat doen wij hier dan nog? Wij voeren een rituele dans uit om hun geweten te sussen. Hallo. Hm. Dag. Hoeveel kans geef jij jezelf nog? Hm. Ik hoor net dat het al beslist is. U heeft bijzondere connectie. Ik denk dat ze alleen nog naar een plaats zoeken waar ze de zwarte Neerleggen. Ik vind het heel verstandig van die werkgroep dat ze voor die rol gepast hebben. Je denkt dat ze wel een keuze hadden kunnen maken als ze dat gewild hadden? Dat weet ik wel ook weer niet. Ja, dat bedoel ik. Wie bepaalt wat zin heeft en wat niet? Zin heeft het ook niet. Als mijn instituut werd opgeheven zou geen hond er wat van merken. aan dat dat voor ons allemaal geldt. Als u dat straks bij de discussie nu eens verkleiden, dan gaan we allemaal uit de problemen. Wie mag ik dan het woord geven? Uh, meneer Koning. Koning van het AP Beta Instituut. Ik moet u zeggen dat ik me verbaas over deze discussie. U verwacht van ons dat wij u een instrument in handen geven waarmee u op grond van onze eigen evaluaties een bezuiniging kunt doorvoeren. Afgezien van de vraag of dat zedelijk verantwoord is, is dat natuurlijk een onmogelijke opgave. Onze instituten zijn in de tijd opgericht omdat de samenleving vond dat daaraan behoefte was. Ze zijn blijven bestaan omdat ze redelijk geleid worden. U kunt ervan verzekerd zijn dat uit elk rapport dat u van ons krijgt, blijkt dat dat goed en efficiënt gebeurt, zelfs als dat niet het geval is. Dat houdt in dat iedere keuze, welke dat ook wordt, willekeurig is. Als u straks uit al die rapporten de slechtste aanwijst, dan zijn dat niet de slechtste, maar dan maakt u een politieke keuze. Op dat ogenblik beslist u dat de samenleving aan dat instituut of aan die instituten geen behoefte meer heeft. Daar heb ik geen bezwaar tegen. De samenleving verandert. Maar ik heb er bezwaar tegen dat u de verantwoordelijkheid voor die keuze bij ons legt. U bent verantwoordelijk. En alleen als u die verantwoordelijkheid neemt, kunnen wij ons straks verdedigen. Omdat alleen dan de minister verantwoording moet afleggen tegenover het parlement. En er een inhoudelijke discussie gevoerd kan worden. Naar mijn mening heeft de werkgroep dus... Volkomen terecht gesteld dat wij onvergelijkbaar zijn. Ik onderschrijf die conclusie van harte. Bedankt ja. u. Wie mag ik dan het woord geven? Die zijn wel het bureau. En je moet van iedereen de groeten hebben, natuurlijk. Guts, wat aardig. Uh, heb je een vaas? Leg ze daar maar neer. Dan moet de zuster het wel. Nee, dat doe ik wel. Onder in die kast. Zo. Prachtig. Je ziet, je wordt gemist. Dat zal wel. Tuurlijk word je gemist. Hoe gaat het nou met je? Goed hoor. Wat hebben ze nou eigenlijk met je gedaan? Een Stukje van mijn schildklier weggenomen. Kan dat? Daarom voel ik me altijd zo opgejaagd. Ik had een veel te hoge schildklierwerking is dus nu voor je heel rustig. Ik weet het niet, hoor. Ik hoop het. Je ligt hij anders wel aardig? Lekker rustig. Beetje somber. Maar ik krijg misschien een andere kamer... zodra hij vrijkomt. Je weet nog niet wanneer je naar huis mag? Oh, nee, voorlopig nog niet. Hoe is het op het bureau? Morgen komt de rook. Ik moet hem inwerken. Balk is naar Indonesië. Moet hij hem even vangen... Had je liever gezien dat pandé dat gedaan had? Oh nee, dat zeker niet. Dan is de rook nog beter. Wat is dat voor man? Een echte boekhouder. Wat moet ik hem laten doen? Laat hem de notas maar doen. Als je de reisdeclaraties en de uren van de losse krachten maar zelf blijft controleren. Want er zijn altijd mensen die van de gelegenheid gebruik maken om zoveel mogelijk naar zichzelf toe te halen. Nee, is het niet? Ja, zo is het. Bekenkamp heeft een motorongeluk gehad. Hij heeft drie dagen in coma gelegen. schedelbasisfractuur. Oh. Het is de vraag of hij nog terugkomt. Het is niet waar. Hij schijnt ergens bij Vinkenveen een tuin te hebben. Toen kwam hij midden in de nacht vandaan... en toen is hij met 120 kilometer tegen een wegversperring opgereden. Hoe komt die man er toch weer aan een motor? Het is als twee. Een Harley Davidson en een Honda... En een zeilboot. En twee grote honden. En vijf kinderen. Waar haalt hij het geld toch vandaan? Nee, ik weet het niet. Dat loopt toch een keer mis. Het is dus misgelopen. Maar ik bedoel het nog anders. Ja. Heeft Balk nu al een oplossing voor het structureel tekort van 62.000 gulden? Balk is verpland om de vacature de vries te laten vervallen. En wegvalt de telefoon erbij? Dan meldt hij zich ziek. Dat zit erin, maar daar kan je je beslissing toch niet toe laten beïnvloeden. En hoe wil je dat opvangen? Ik denk er om een soort rampenplan in te stellen... zodat iedereen bij toerbeurt invalt. Dan zul je ze horen. Daar voelen ze zich veel te goed voor. Als iedereen het doet? Ik moet het nog zien. Wacht maar af. Je hebt natuurlijk ook niet gehoord over die institutendag. Nee, hoe is dat afgelopen? De stand is nu inderdaad dat ze 20%? procent... Dat kan toch nooit? Dan moeten ze mensen ontslaan. Of een aantal instituten opheffen. Zouden ze dat echt doen? Ze zijn van plan. Dan geef ik geen cent meer voor het bureau. Nee, maar intussen laten ze me wel het ene rapport naar het andere schrijven. Ik moet nou weer een werkprogramma voor 1983 maken... en een formatievoorstel voor de komende vijf jaar... en een personeelsbeoordeling. Vroeger had je alleen een jaarverslag en dan uh, twee of drie kantjes. Ze zoeken gewoon iets. Dat denk ik. Ja. Afscheid nemen. Is het niet? Afscheid nemen. Ik denk het ook. Wil het bezoek afscheid nemen? Wil het bezoek afscheid nemen? Wil het, het bezoek, bezoek afscheid moet afscheid nemen. nemen. Afscheid nemen? Ja. Ja, nou, Afscheid nemen. Hou je maar goed. Dank je. Hou je maar goed.